Goedemorgen. ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt erop dat Wopke Hoekstra de verhuisdozen kan inpakken... onderweg naar Brussel. Hij wil graag Frans Timmermans vervangen als Eurocommissaris Klimaat. Ging nog niet zo makkelijk. Hij werd stevig ondervraagd door de Europese Commissie. Maar volgens correspondent Kiesje Hekster lijkt de boel nu rond. Er zijn extra schriftelijke vragen gekomen... en vanmorgen zijn de antwoorden ingeleverd. Die zijn inmiddels bestudeerd door die Milieucommissie... van het Europees Parlement. En een tweederde van de mensen die daar mochten stemmen hebben gezegd, ja, deze antwoorden, die stemmen ons tevreden. Morgen moet er nog wel over worden gestemd in het parlement... maar daar hoeft Hoekstra zich geen zorgen om te maken. De politie zoekt verder naar twee vermiste vissers bij Dinteloort in Brabant. Gisteren sloeg hun boot om, één opvarende kwam om het leven... een andere kon uit het water worden gehaald. De andere twee zijn sinds gisteren vermist. De kans dat zij nog leven is klein. Woon je in Noord-Holland, dan heeft de politie je hulp nodig. Ze zijn daar helemaal klaar met alle explosies. Dat zijn er dit jaar al 30. en dat is nog zonder alle incidenten in Amsterdam. Vaak hebben de explosies te maken met drugscriminaliteit. De politie roept iedereen die iets weet of iets verdacht ziet op zich te melden. En er wordt deze week van alles gedaan om kinderen enthousiast te maken voor lezen. De Kinderboekenweek is net afgetrapt. Het thema is dit jaar bij mij thuis... De bedoeling van de week is dat lezen dus een beetje wordt aangemoedigd. Maar zo slecht gaat het nog niet, zegt de stichting die zich ermee bezighoudt. Het is niet heel groot, maar toch zijn we er super blij mee. De afgelopen vijf jaar dat aantal kinderboeken dat wordt verkocht is met 3% omhoog gegaan. En het aantal uh, kinderen dat boeken uitleent in de bibliotheek gaat ook omhoog. En dat was even een dip met corona. Dat is maar helemaal niet ga... zo slecht. Nee, dus daar zijn we eigenlijk best wel blij mee. En over bibboeken gesproken. Op deze boekendag maken alle bibliotheken in Drenthe bekend dat ze geen boetes meer uitdelen. Aan jongeren die hun boek te laat komen inleveren. Het weer nog, in het noorden vooral wolken met kans op een kleine bui. In het zuiden juist weer meer zon en het wordt zo'n 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Het was een stralende dag toen ik mijn muzikale citytrip door Nederland begon. Mijn eerste bestemming was Amsterdam, de stad die bekend staat om zijn bruisende muziek zien... De grachten gaven de stad een unieke sfeer, terwijl ik langs de historische gebouwen liep en genoot van die sfeer. Zelfs buitenlandse ex voelen zich aangetrokken tot Amsterdam, met tot slot een Amsterdamse klassieker. winter.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 pass just like everything does with the winter and become just another old memory of a cold rainy night yeah Is de gein. Als vader verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij je vertelt hoe de voorzanger Hallelujah Milo heen nu daar stond. Bij het gannekefeest. Vrijdagavond Koegel met dieren Wie dat niet nest Kan het ook niet waarderen Het boek gaat En met de troon in zijn ogen Fluistert hij Mazel en broegen voor de hele Mishpogen, Mazel en brogen... Voor de hele Mazel en broe. Na Amsterdam is het tijd om verder te reizen naar het zuiden, naar Maastricht. Op het prachtige Vrijthof breng ik mijn Oda aan Maastricht. Ik voel me betoverd door de Bourgondische en charmante sfeer op dit fraaie plein... Door de Fransen, beïnvloed als geen Kom maar, dan gaan we erheen Kom met me mee en flaneer Proef die Burgondische sfeer Stad van traditie, van ook en bier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 met me mee naar Maastricht Stad met het oude gezicht Stokoude straten, maar jong nog van hart Altijd een beetje apart Stad aan de kolkende maat Weinig bezongen, helaas Zag G, als jij heeft er niet heen, kom maar dan gaan we erheen. heen. Staat als een onuitgesproken gedicht, kom met me mee naar Maastricht. Die sindien die zagen en de straten, hoe ik heb gespaald als kind, sind het vried en de nei en almos Ik heb de vuilste vreug verlaten en mijn vuilste vuil verveel toch verlang ik in gedachten nadig terug en die de erem open die brengt Zich kom weer terug gekroppen Koopend naar de streek. Die bij niet verandert, Die valt altijd voort bij stuk Door verlangen in gedachten We hebben vooral gezworven, maar toch kon druk. Ergens anders vond ik, ik me, die mij In gedachten al die terug. Geslangste langste moos. Met zoveel historie en heel veel temperament. Hoe iederskeer wel gaat te doen is, en iedereen ziek kind. En de bonte sturen was, ze barstend vol muziek. Me schreeg ik maak ze beter, voor mij de koning terrie. Me striecht die Bill. Zeggens anders ben ik weer onderweg. Geef mijn hart snel wat lopen, zeg niet het bord me streeg. Me streeg die bij zijn einde, een stad vol pracht en prong. Het pronkstuk van het zuiden, ja, een eindeloos verhaal. Me streeg bis het einde, me streeg dich de groen. Gub mijn hart om dich verloren bis schoen. Me streegt bis het einde. Vanuit de zuiden reis ik naar het hoge noorden naar Groningen. Ik bezoek de beroemde Oosterpoort, waar ik word meegesleept door de energieke optredens van opkomende bands en singer-songwriters. De stad ademt creativiteit en ik voel me geïnspireerd door de diversiteit aan muziek die tot je komt.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 Meteen gewin. Weer vleugels krijgen. Haan. De tickets op tafel, de koffers gepakt, de taxi staat klaar in de straat. Jij staat al buiten en roept kom schiet op, want straks zijn we net iets te laat, iets te laat. En slenteren, sleur ik de spullen de, de, door Gedwee loop ik achter jou aan. Jij hebt er zin in, ik zal het nooit zeggen. Maar heb eigenlijk geen zin om te gaan. Want als ik weg ben, dan mis ik de straten. Vanaf de toren tot aan Westerhaven. Ik mis de grachten, de mensen, stadje, studenten. Het alle. Accent. Geen Frankrijk, laat staan Cameroen Doe mij maar het gras, het gras van het Noordenplantsoen Het begon allemaal Maanden geleden, reisgidsen vol met hotels aan de zee Jij vol verwachting, het kon me niet schelen Gewoon uit beleefdheid keek ik met je mee, met je mee En ik weet jij mocht kiezen, ja beloofd is beloofd Maar volgende keer, dan telt mijn stem voor twee Dan hoef ik geen plaatjes van zonnige oren.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 de mensen, stadjes studenten, het allermooiste accent. In Frankrijk laat aan Cameroen, doe mij maar het gras, het gras van het noordenplantsoen. Popplay is een programma boordevol afwisseling. Na Groningen is het de beurt aan Den Haag. Den Haag had en heeft een leven in de pop zien. Waar ik geniet van de geur van natte aarde en gevallen blad. Een knisperend geluid bij elke stap. Een kop hete chocola. Een warme haard. De herfst brengt gezelligheid. En terwijl de bomen hun bladeren verliezen, komt er een gevoel van rust over me heen. De herfst. Een tijd van loslaten en vernieuwen. Een seizoen dat ons betovert.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 In december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te rasen. Op al je avondvinkjes voor vooral die auto banden ook te ver. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer de aarde willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, een warme woestenport als om je heen. Lekker kankeren op Thijau van den Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat ook die ekel, daar sta je vast overheid. Oh, oh, Den Haag, mooie stad, achter de Danny. De schilders weg, de lange poten en het plan.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 Gelukkig nog wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de verver dus net vanuit meer terugheen. Oude Den Haag, mooie stad achter de Denny De schilders weg, de lange poten en het vlek. O, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen gelukkig.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 Wisselvallig met telkens een bui. Wat voor weer is het haar vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag? Laat de wind met een vlaag. Alle voetgangers weg op het spui. En duikt iedereen diep in zijn kraag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?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 Rotterdam, deze moderne stad aan de Maas, ademt innovatie en creativiteit. Ik bezoek de binnenstad, die na de oorlog helemaal vernieuwd is. Ten opzichte van de andere steden ademt alles in Rotterdam als vernieuwing. In de gekozen songs is te horen dat het ooit heel anders is geweest. Of je Lee Towers heet, of Bruis, of Ketelbinky. Of je een donkyman bent, of een cargador. Of wie een kraalingen kan wonen in een villa. Of op een zoldertje in Krooswijk, driehoog voor. We hebben ergens in een hoekje van ons body.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 Voorzitter, ik ben blij dat ik hier de Ik ben een beetje zeeman en een beetje landrot Ik ben een beetje klerk en een beetje licht matroos. Als ik aan de haven sta en kijk naar al die schepen Dan Rotterdam ben ik op jou altijd weer groot Want ook al hebben ze je centrum zwaar geschonden Je bent nog altijd hetzelfde Rotterdam voor mij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 Voor me haven en me blaki. Voor m'n kool zingen, alleen of plein. Geef ik subiet m'n laatste knaki. Staat. Alsof zij van binnenuit wordt verlicht Een zwaan die rust de wiegen nimmer staat Daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt Rotterdam, gestolen schat Rotterdam, stad zonder hart de grauwe lucht met weergaarloze kracht donder trage bulder dreigend door de nacht zij die nog leven opnieuw bevreesd zij die weten hoe de oorlog is geweest Rotterdam gestorven Schat, Rotterdam, stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad, hoge hakken, natte klinken. De markt van de dood Hij kruipt, hij grint Zij kreunt, ze lacht Op de roes die elders op haar wacht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 Met een hartvol muziek en herinneringen aan mijn muzikale citytrip door Nederland keer ik terug naar huis. Ik heb genoten van de verschillende steden en hun muziek. Nederland is een land vol muzikale verrassingen, waar elke stad zijn eigen unieke klanten en sfeer biedt. Deze citytrip heeft mijn liefde voor muziek in eigen land versterkt. Hij ziet aan het einde van de lange dijk Een stad waar korenmolen staan een lokkend vergezicht voor reizigers, het is nog een goed kwartier te gaan. Maar dichterbij het is onbestemd, een vreemde geur die hem beklemt. Achter de theerstof, verbrande erven, daar woont het grauw. Ja, met de pet, open riolen waar zelfs de ratten sterven, welkom in zwart Nazareth. Tussen de huizen aan de smalle gracht hangt kolendamp en afvalstand. Hij loopt hoeds aan donkere stegen in En alles aan een sterke drank De branderijen braken vuur Wat doet hij op dit late uur? Achter de theerstof, verbrande erven Daar woont het grauw Jan met de pet Open riolen waar zelfs De ratten sterven Groeten uit zwart Nazarein Kinderen drommen om hem heen, in sloppen heerst de difterie. Hij komt op goed geluk het doorhof uit, voor de hervormde pastorie. Een vrouw vraagt, viel de reis u mee? U bent de nieuwe dominee.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 Volgende week. Dag. Utrecht, m'n daar gebeurt van alle hand. Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange roze Dal. Utrecht, het mooist van allemaal de een daar gebeurt van alle hand Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land De sterren wijk, het hout, blijven het lange boze dal. Utrecht het los van allemaal Ik ben geboren in een huisje, in de zakken droge steeg